1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer die niet betrokken zijn bij de formatie... willen deze week nog weten hoe de onderhandelingen ervoor staan. De PVV, SP, PVDA en ChristenUnie willen dat informateur Schippers... hen een brief stuurt met meer informatie. Tot nu toe zeggen de VVD, CDA, D66 en GroenLinks... niks inhoudelijks over de gesprekken, terwijl ze al weken bezig zijn. Bij het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, is veel mis in de werkcultuur. Het onderzoek blijkt dat medewerkers zich vaak onveilig voelen. Er heerst volgens velen een beta-cultuur en er is te weinig aandacht voor de sociale aspecten van het werk. Bovendien zijn er binnen het instituut allerlei koninkrijkjes, wat aansturing en samenwerking ingewikkeld maakt. Drinkwaterbedrijf Oase sleept chemiebedrijf Gemoers in de provincie Zuid-Holland voor de rechter. Oase maakt zich zorgen over het afvalwater in de rivier de Merwede... en wil dat gemoers minder van de stof Gen-X gaat lozen. Volgens toxicologen kan de stof gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Vanwege dat risico heeft de provincie de vergunning... voor het lozen van Gen-X vorige maand al teruggebracht... van 6400 kilo naar ruim 2000 kilo per jaar. De Duitse politie heeft een grote antiterrorismeactie gehouden... gericht tegen aanhangers van de terreurgroep IS... In vier deelstaten werden invallen gedaan. De politie is op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden lid te zijn van IS. En een derde die steun verleent aan de terreurgroep. Er is nog niemand opgepakt. Het Openbaar Ministerie wil dertig railschoppers die zondag zijn opgepakt... na de wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior voorlopig vasthouden. Ze worden verdacht van geweld tegen politieagenten. Dat gebeurde na de 3-0 nederlaag van Feyenoord. Waardoor de club nog geen kampioen werd. Het OM is bang dat ze zich dit weekend weer zullen misdragen en wil ze liever nog even vasthouden. Het weer in het zuiden flink wat zon, in het noorden nog vrij veel wolken, maar vanmiddag breekt ook daar de zon door. wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS short. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB viel op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met taal 10, 2 kilometer vertraging net aan 5 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10, is de weg bij de Koentunnel richting Rotterdam afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Je kan omrijden via de Zeeburger Tunnel. Op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen bij de Alfred Arkel, 3 kilometer, vertraging 5 minuten. En op de N211 hoek van Holland richting Delft voor de aansluiting met de A4, 3 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie's commandant kapitein Levenberg... is mij verzocht geworden of dat ik een maatregelen had willen treffen. die Verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen... tot het democratiseren van onze compie. En ja, mannen, heb ik me de afgelopen dagen eens in de bossen teruggetrokken... en ten einde die zo'n opdracht te bestuderen... En ik sta hier vandaag uh, voor jullie omdat ik ga mededelen. dat ik ga mededelen. dat de volgende democratiserende maatregelen. vanaf heden van, van kracht zijn geworden. Dan deelt ik mede dat ik, comma, de social de wilde. in den vervolgen nooit meer wordt aangesproken geworden met. majoor, maar gewoon met Kees. <lacht> Is dat duidelijk, mannen? Dat dat betekent dus uh, gewoon goeiemorgen, Kees. goeiemiddag, Kees. kan je allemaal zeggen, Kees. Uh, smakelijk eten, Kees, gemijde vruchtenslagers, Kees... smakelijke voortzetting, case, nog een prettige avond, case, al na gelang dat door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. <lacht> uh, dat doen we twee maanden op proef, dus laat maar zeggen test, case. <lacht> Is dat duidelijk. Dan weer luisteren, dan ga ik door met de behandeling van de rangen en standen. En dan deel ik mee he? dat er in onze kopie nog slechts drie rangen zullen worden onderscheiden geworden... geworden.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 Waarbij in het verleden weer bevolen geworden zich rechtsom te begeven. In verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen. voort aan linksom zullen worden uitgevoerd geworden. <tieden> en we luisteren. Het commando voorwaarts, mars, gewoonlijk uitgesproken als een voorwaarts. ruus. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. eins. eins, eins, eins. Wie zit er mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat huil, hè? ik de hele zin opnieuw gaan lezen. Kostbare tijd verloren geworden geworden. Maar dan luisteren, niet zitten de mythe aan de knopen. Het commando voorwaarts mars zal worden gewezigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten.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 En dan weet je, ogenblikkelijk dekking zoeken. <lacht> vragen? Geen vragen. Dan krijgen we de volgende pagina. <lacht> Bovenaan vermeld geworden: de garoetplicht, mannen. De garoetplicht is dus definitief afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kent dat garoet en wordt dan schriftelijk geschieden. <lacht> Men schrijft gewoon de hartelijke garoet. <lacht> in. Duidelijk. En dan weer luisteren voor de middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugsens. Wat is daar te lachen. Mag geest dat weten? Zoftse drugsens. Dus niet de hardste drugsens. Alleen de te... zoftse drugsens. Gebruik daarvan is door mij toegestaan geworden, behalve luisteren.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 een andere versie van uh, deze compositie van Paul McCartney natuurlijk. Hey Jude, groot succes voor de Beatles 1968. Maar uh, zoals het uh, die doerakken van uh, de Amerikaanse stonmuziek uh, betreft... Uh, werd er gewoon af en toe wel eens een leuke kuffer voor gemaakt. En dit was dus Wilson Pickett. Met zijn versie van Hey Jude. Overigens wat uh, de oude, oude soul betreft. Uh, de, wat sommige mensen ook betitelen als de enige echte soul. Uh, ja, de Atlantic soul. Oftewel de soul van, uh, van Stacks. Uh, het uh, is zo dat het uh, label uh, Stax dit jaar uh, 60 jaar bestaat. Uh, ja, dat is echt zo. En uh, er schijnen er dus een aantal prachtige nieuwe releases aan te komen. Onder andere van werk van Otto Redding en van uh, uh, uh, Isaac Hayes en van Sam and Dave en dat soort dingen. Dus uh, er wordt wat, uh, ze zijn aardig aan het oppoetsen, denk ik zomaar. Uh, dus vanwege het jubileum van Staxfold, uh, dat beroemde Soul Label waar deze artiesten, zoals Otto Redding, Carla Thomas, uh, Isaac. Sam and Dave, Booker T and The MGs dat soort uh, mensen allemaal uh, uh, uh, uh, ja, bezig waren en zo actief waren moet ik zeggen uh, dat bestaat uit 60 jaar en er, kom, uh, er komen dus een aantal mooie nieuwe releases ah, er komt een berichtje binnen, wat gezellig nou, niet op letter gewoon gewoon doorgaan met uh, de muziek want dat is veel belangrijker dit is Bluff van het nieuwe album wat er komt en dit deed Zoutelanden.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 We're Dat is een plaatsje in Zeeland, hè? Ja. Natuurlijk. Ja. Zoutalanden, ja. En Bluff komt ook uit Zeeland, dus die kunnen het wel weten. Ja. Het liedje heet Zoutelanden. En uh, het is van het nieuwe album Aan van Bluff. Dit is James Hersey. Everybody's talking. I came to my place last night For a glass of the only wine I like And everything about you cried out But everyone around you right now Can't see what it is that you need Can't see what it is that you see In me, in me Can't see what it is you see in me And everyone's talking now Everyone's talking Everyone's got their own words of unpaid advice Everyone else knows how Everyone's talking how it could be right this time But could it be right this time? Back from a trip out to sea With a story and more We could be so close Tied on a coast Tied like the soul of a mind to a ghost I've got too many things on the line To lose what I know I could find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 there was new James Hersey. Everybody's talking and it is Jasper Erkens. Nothing could stop us. And so Mew You keep thinking out loud, but there's not enough space inside my mind to listen. And now you're living out there, there's not enough time to keep track of affairs for both. When the love is gone, there's not much left to keep fighting for, I know you wanna know why well it's hard to explain but I'll give it a try listen All I wanna do is I know what it's like feeling like you do, but I don't Erkens, nooit van woord. Maar goed, het liedje heet Nothing Could Stoppers. maar dat uh, is ook niet waar, want hij stopt ermee. Ja, dit ja. is Harry Styles, Sweet Creature. Sweet Creature, had another talk about where it's going wrong. home It gets harder when we argue with us Hoor, trouwens, ja, vind ik wel. Dat is nieuw van hem. Oké, okay, jongen. Prachtig. Harry Styles, dus en Sweet Creature. Een van de toch wel wat interessantere nieuwe liedjes. Jawel. Uh, ja, het is tijd. Het uh, is. Uh, ja. Net was ik twee minuten te laat, nu uh, kleine minuut te vroeg. Maar ja, ja het corrigeert elkaar dan weer. Het nieuws bij ZFM Zandvoort, ja, vandaag gepresenteerd door... Uh, door mij, ja, gewoon door mij. Uh, ik zie hier een berichtje, en uh, dat is misschien wel interessant voor u. Uh, het is geplaatst op uh, de pagina, uh, Facebookpagina uh, Zandvoort aan Zee, of Zandvoort N. Uh, voor de eender die het uh, wat kan schelen, er is vanavond een informatiemarkt... van het ministerie van Economische Zaken bij Club Nautiek. En in zaken de bouw van de windmolens doe je voordeel mee en kom langs om je te laten informeren. De aanvang bij Club Nautique is dus vanavond om 7 uur. Dus eh, als je dat interessant vindt, nou, gewoon doen. Dan gaan we naar eh, maandag 8 mei. Vond er een bewonersavond plaats voor de omwonenden en geïnteresseerden van het project eh, het Watertorenplein. Er was eh, veel belangstelling. Het zaaltje in de blauwe tram was choky choky vol. De avond werd geopend door wethouder Demmers en hij informeerde de aanwezigen over de actuele stand van zaken en de planning van het project. Zo wenst de gemeente in juni een definitief besluit te nemen over de plankeuze. Hierna was het de beurt aan de initiatiefnemers om hun ontwerp voor het toekomstige Watertorenplein te laten zien aan de aanwezigen. Van alle ontwerpen was een maquette te bekijken. Afloop kon de belangstellende uitgebreid vragen stellen aan de initiatiefnemers. Op vijf. Uh, nee, sorry. Op, elf lokale, uh, opnieuw, op elf locaties in Nederland, waaronder de gemeente Zandvoort, uh, voerde de politie dinsdagavond of dinsdag doorzoekingen uit in woningen en bedrijfspanden. Het gebeurde in een landelijk onderzoek waarin de handel in zogeheten crypto-GSMs eh, centraal staat. Dit zijn eh, geprepareerde Blackberry of Android telefoons... waarin criminelen versleuteld kunnen communiceren. Tot nu toe zijn er vier mensen aangehouden. Eén in Diemen, één in berghout en twee in Huizen. In een pand aan de plantage Muidergracht is ongeveer een miljoen aan... Geld gevonden. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee Muidenaren aangehouden voor openlijke geweldpleging. Rond 0020 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij bij een fastfood-restaurant aan de Vlietweg.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 slachtoffer is met de ambulance ambulance vervoerd naar het ziekenhuis ter controle. Iets gezien wat te maken kan hebben met dit geweldincident dat plaatsvond op vrijdag 5 mei 2017 rond 19 uur. Bel dan alsjeblieft met de uh, recherche in Haarlem via telefoon 0900 8844 Ik herhaal 0900 8844 Melding kan ook via internet via het contactformulier uh, liever anoniem, belt u dan met uh, meld misdaad anoniem en dat is, kan weer via 0800 7000, oftewel 7000. Vanavond organiseert IVN Zuid-Kennemerland een fietsexcursie nachtegaalenzang langs het visserspad in het Nationale Park Park Zuid-Kennemerland. De duinen van Zuid-Kernerland staan bekend om hun grote aantallen nachtegalen. Vooral s morgens en s' avonds zijn ze goed te horen. Van begin april tot half eh, juli kun je de welluidende zang tot in de verre omtrek beluisteren. Deelnemers aan deze excursie hebben 100% kans om de nachtegaal te horen en misschien zelfs ook nog te zien. Volgens velen is de nachtegaal de mooist zingende broedvogel van Nederland. Vertrek is om half acht op de parkeerplaats van Kraantje Lek. En een kijker kun je het beste maar meenemen, dan kan je ze ook nog zien. En reserveerde en aanmelden kan eh, via eh, www.np-zuidkermeland.nl Daar kun je ook nog verdere informatie vinden.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 Buurtbemiddeling is inmiddels een beproefde methode... en drijft grotendeels op de betrokken en deskundige inzet van vrijwilligers. Bemiddelaars rijken inwoners handvaten aan... om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Het grootste deel van de meldingen die vorig jaar binnenkwamen bij buurtbemiddeling... gingen over geluidsoverlast... gevolgd door ruzies over huisduren, honden en vogelsvoeren. Juist. Uh, en dan moet ik even verder kijken, want dat ging helemaal niet, uh, niet goed hier even. Uh, ja, dat had ik gehad. Tweederde van uh, de bewoners uh, in conflict woonden in een corporatiewoning. Een derde had een koopwoning. En de meeste meldingen van buren kwamen uit Nieuw-Noord. Gevolgd door het centrum.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 En het weer wordt weer aangeboden door Rico Schreuder. We zijn aanvankelijk bol wolkenvelden, maar zeker vanmiddag schijnt geregeld de zon. Het blijft droog en waaien doet het niet of nauwelijks. Temperatuur stijgt naar ongeveer 14 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we flinke opklaringen. De wind wordt oost en neemt toe naar matig overland en naar vrij krachtig aan de zee. Temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen zijn er perioden met zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En vooral later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui. De oostenwind waait matig aan zee en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur is duidelijk hoger en stijgt naar ongeveer 19 graden. Tot zover het weer. U aangeboden door Rico Schruder. Aan het ritme. Nou. Bij deze. Surrender to the rhythm. Leuk plaat gewoon. Ja, ik kende het niet. Maar uh, ja, ik ben er bent wel eens van gehoord. Maar om nou te zeggen dat ik het ken. Nee, dat nou weer niet. Go to sleep. Slowly by Can't you hear the steel rails humming That's the hobo's lullaby I know your clothes are torn and ragged And your hair is turning gray But lift your head and smile at trouble You find peace and rest someday Don't you worry about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight, you're in a nice warm box car. Say, From all that wind and snow well, I know the police cause you trouble They cause trouble everywhere I you. And Lullaby heet dat liedje. En dat was. Uh, uh, dan ben ik weer die naam kwijt. <laughs> ja, je zit net te kijken en dan ben ik het weer kwijt. Brack of zo. So, Billy Bragg ja. En ja, Joe Henry. Ja, zo so was het. Billy Bragg en uh, Joe Henry, die zongen dit samen. De Hobo's Lullaby. Ja, dit is ook wel lekker hoor. Ik ja, ken ook niet, maar pas af en toen kom je leuke my baby. my baby. don't stand no cheating, my baby. The Rides. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. Too little baby, my baby. Oh yeah, I know she loves me, my baby Oh yeah, I know she loves me She don't do nothing but a kiss and a hug me, my baby True little baby, my baby En het heet My Baby. Het is wel een bekend liedje hoor. Volgens mij heeft Nina Simone het ook al opgenomen. Sweet. Hé, hey, waarom zou je nou eigenlijk de Stones willen schoppen? Ja, waarom? Dat weet ik niet. Maar deze man die zingt erover. Kick de Stones. Dat is wel een beetje raar hoor. Chris Whitley is het. Dat is zeker uh, een beetje hekel aan de Stones of zo. Oh ja. ja, schop maar. Dat is niet mij wel niet schop. Toch? Stones. Dat wil lekker vinden. <laughs> maar goed, maakt niet uit. Het ja, is een leuk liedje gewoon. En, uh, Just a young gun, with a dit zijn die Imagine Dragons. I was uptight, want to let loose. I was dreaming of bigger things. Want to leave my old life behind. Thunder. A yes sir, not a follow-up. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. uit de zon zonder, hier dondert het binnen. een beetje, beetje vreemd, hoor. Beetje vreemd, dat dan weer wel. Maar goed, dat waren de, de, de Imagine Dragons en uh, hun laatste hit. Thunder. En er staat ook nog achter, Final. Nou, oké. Okay. En zo zijn we er toch weer heen gekomen de afgelopen twee uur, dames en heren. Het is alweer uh, bijna drie minuten voor twee... Dat betekent dat uh, Zandvoort lunch voor deze woensdag uh, de 10e mei. Uh, erop zit. Ik hoop dat u vandaag, uh, net als ik, uh, een heleboel geluk heeft in de staatsloterij. Want die trekt vandaag natuurlijk weer. Hè. Dus uh, als ik er morgen niet ben, dan uh, heb ik de hoofdprijs. Ja, kom ik niet. Ga ik gelijk op vakantie. Nee hoor, uh, nee gek. Overdag een man. Nee, uh, alles voor de radio, zeggen ze nog niet? Ja. Maar goed, dit is vandaag de trekking, dus ik hoop dat u net zo'n heleboel wint. En ik ook. Ja, het zou leuk zijn. Morgen ben ik er samen met onze onvolprezen Dolly. En uh... ik heb er wel weer zin in. Dus doe even andere dingen. En uh, ik wens u nog een hele fijne woensdag. Het wordt mooi weer. Het uh, zonnetje begint er uh, een beetje door te piepen, dus het wordt best wel lekker. Zo bekijk. Ja, het is uh, hartstikke goed. Nou, bedankt voor het luisteren. En uh, tot morgen. Dag.